Hij werd woensdag opgepakt in het zuiden van Spanje. In de Eredivisie Voetbal heeft FC Twente ook zijn derde wedstrijd gewonnen. Uit tegen Heerenveen werd het gisteravond 5-1 voor Twente. Vitesse won thuis met 2-1 van FC Utrecht. En Er waren twee gelijke spelen, Excelsior de Graafschap 1-1... en Nac Breda, FC Groningen, 2-2. Het weer dan nog, toenemende bewolking... en vooral in het zuidoosten de komende uren al buien... Vanmiddag vrijwel overal regen. En vooral in het Midden- en Oosten kans op onweer en zware windstoten en hagel. Middagtemperatuur tussen 23 en 29 graden. Morgen wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. Ieder uur. Ieder uur in de eerste week van september. Ieder uur van 9 tot 5 maakt de Bank Giro Loterij een winnaar bekend van 25.000 euro. Let op uw brievenbus. Activeer uw PIN- en WIN-code op iederuur.nl. Want dan maakt u ieder uur kans op 25.000 euro. Bank Giro Loterij. Bij een woningbrand in Roemond komen zes kinderen om het leven. De vader blijkt de brand te hebben aangestoken. Dit drama heeft bij betrokken brandweerlieden grote sporen nagelaten. Als ik iets vergelijkbaars nog een keer zou meemaken... is dat de laatste dag bij de brandweer. Het drama van De Kinderen van Roemond. Morgen bij de RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Maakt u zich geen zorgen. Dit is niet het geluid van een zeer plaatselijke bui... hier recht boven het kapitol... Deze regen komt uit onze computer. Ook hier in Sraveland belooft het een mooie zonnige dag te worden. Maar terwijl dit geluid hele volkstammen vooral op campings, tot waanzin dreef de afgelopen maanden. is er ook een soort die juist dankzij deze regen een tweede lente beleeft. Amfibieën, zoals deze bruine kikker maken dankbaar gebruik van onze kletsnatte zomer. Water is onontbeerlijk bij hun voortplanting. Ze zetten eieren af in het water en de larven groeien erop. Maar in het hete, droge voorjaar van dit jaar... hebben maar weinig salamanders en kikkers nageslacht gekregen... omdat hun voortplantingswatertjes waren opgedroogd. Nu de poelen weer zijn gevuld, beginnen veel amfibieën dus aan een tweede leg. Er zijn opvallend veel zwangere exemplaren gesignaleerd. Ja, ook in uw tuin, met je natuurlijk een vijvertje in de buurt heeft, is dit geluid... in dit geval trouwens de groene kikker, nu dus weer te horen. De komende weken kan waarschijnlijk alsnog een nieuwe generatie watersalamanders en kikkers tot wasdom komen. Gezinsuitbreiding dus. Maar uh, betekent het dan bij kikkers ook dat de ooievaar langskomt? Meervleermuizen in een uh, kantoorpand in Wallingsveen hebben weinig privacy. Dag en nacht worden ze bekeken met 22 webcams, maar bovendien van tijd tot tijd in nette gevangen om onderzocht te worden. Wel allemaal voor het goede doel, want vleermuizen hebben het niet makkelijk. Niet voor niks is 2011 het jaar van de vleermuis. Annie Jefke Haarsma van VleermuizenNet doet al acht jaar onderzoek naar het gedrag van de meervleermuizen in Wallingsveen. Janet Paramor zoekt haar op. Daar komt je net met de vingermuis. Een kabelgrote bak, daar zit de camera. Ik ga een klepje eraf halen. En dan kijk je hier een hele weerwarm van, uh, van kabels. Er zit hier een, um, een buis, de muur in. En die steekt zeg maar 60 centimeter de muur in. En aan het eind van die buis zit een camera. Mm -hmm. En die camera kijkt dus omhoog de spuimuur in. We zijn begonnen met hele slimme cameraatjes. Um, en toen bleek het dus dat die vleermuizen precies bovenop de cameralens eh, gingen poepen. Dus nu hebben we de camera en de infraroodlamp hebben we gescheiden. Uh, dus een aparte stok voor een camera en een aparte stok voor de infraroodlamp. Maar dat betekent wel dat het eigenlijk bijna niet meer past. Dus ik krijg het er nu natuurlijk niet goed uit. Maar dat is ook de reden waarom je het er nu uithaalt, want het moet schoongemaakt worden? Ja, ja, die zit helemaal vol met... Oké. Oh, komt hij. Ja. Ja, dus. Hoeveel zit er hier dan al niet? Dit jaar waren er 225 vrouwtjes, volwassen vrouwtjes. En ongeveer 70% van die vrouwtjes krijgt één jong per jaar. Dus ja, nog een flink aantal jongen dus. En op een gegeven moment gaan die vrouwtjes gaan weg. En dat is allemaal te zien, hè? Sinds begin juni volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, ik heb het al lang, veel langer kunnen bekijken. Ja, eigenlijk al bijna een jaar. Maar de beelden waren gewoon steeds nog een beetje onscherp. En het lukte nog niet om hele mooie beelden te krijgen. Dus op een gegeven moment hadden we zoiets van... nou, nu is het leuk. Toen hebben we het, uh, hebben we het online gezet. Ja. Wel een beetje omhandig want ik heb dus nu kan je waarschijnlijk op de computer al het beeld zien... maar ik kan het hier dus niet zien. Dus dan moeten we eventjes heen en weer gaan, uh, gaan ja. rennen. Gaan we dat even bekijken. Ja. Nou, als het goed is, hebben we nu net met de camera 4 zitten kloppen. Hoeveel camera's hangen er wel niet, zeg? Ja, er staan er nu 16 op deze scherm en het zijn er in totaal 22. En welke heb je nu net geïnstalleerd? Ik zit even te kijken welke het nou is. Volgens mij is het gewoon 1, toch? ja. ja die staat in feite dan nu gewoon een hartstikke picobello. Ja, prachtig gezicht. Ik zie geen vleermuis, maar uh, wel een ja, mooi Nou nee, Ja, goed, ze vinden het helemaal niet zo grappig als ik in de muur zit en rotzooi. Dan rennen ze er als een gek vandoor. Nee, ja. Dit is van vandaag. Mm -hmm. um, oh, kijk, kijk hier, zie je, hier zie je nog de camera met de, de klontjes die erop zagen. Hier zie je de staart van een vleermuis. Als ik hem op play druk, dan zie je hem zo oep, uit beeld lopen. Mm -hmm. ja. Want deze camera zit vlak bij de uitvliegopening. Dus hier zie je uh, vooral tijdens uitvliegtijd, ja, dan lopen ze zeg maar naar de uitvliegopening... die dus hier zo, uh, wat is dat, rechts mm -hmm. van de camera zit. Of tijdens de tijdens ochtendschemering, dan lopen ze allemaal die andere kant op. Ja. En dat zijn dan de volwassen vleermuizen of ook de jonkies? De, op dit moment zijn er nog bijna alleen maar jongen aanwezig. En, en dat blijkt ook als we, als we nu gaan vangen, vanavond gaan we nog een keertje gaan we vangen... en dan, uh, dan zul je zien dat het bijna alleen maar jongen zijn die in de netten vliegen. Dus ja. de volwassen vrouwtjes zijn al weg. Nou kan je dus heel veel zien hè, aan hun gedrag is er nog iets waarvan je zegt van, nou dat wist ik niet vind nou leuk dat ik het nou gezien heb nou wat ik wat ik bijvoorbeeld niet wist is dat um, ik heb ook nachten gehad ja dat alle volwassen vrouwtjes naar buiten zaten en dat ik dat ik zo'n spouwmuur, wat je nu hier ziet... Uh -huh. dan zaten hier gewoon echt letterlijk twintig jonge vleermuizen... die zaten daar gewoon lekker in de hitte van die lampen... een beetje te wachten tot uh, mamsie weer terug was. En dan zag je af en toe een moeder uh, langskomen en die, die ging dan het jong zo... Ja goed, dat, dat soort dingen, dat, dat denk je wel, maar je weet niet precies hoe het gaat. En dat ja. zie je dan nu voor het eerst. Maar als er dan zoveel zitten te wachten, hoe weet zo'n moeder dan meteen wat haar jong is? Ja, bij andere soorten gaat het om geluid. Dus dan doet dat jongen een beetje een speciaal soort piep. En dan uh, denkt die moeder van nou, uh, dat is mijn piep. <laughs> dat is mijn jong. <laughs> Dat is een van de, van de, van de mensen die hier vanavond komt helpen, die oh, waarschijnlijk ja. al begint te vragen waar ik blijf. Ja, we moeten weg, hè? We moeten zo weg, ja. ja. Waar gaan we naartoe? We gaan uh, nu uh, langs de N207, is een brug over de ringsloot, en daar gaan we, gaan we vangen. Je moet hier de hele tijd opklimmen om goed neer te zetten, en er moet natuurlijk ook onder dit... Ja. Ergertje-achtig iets uh. heen. Twee mannen voor het zware werk, hè? En dan komen nog twee helpers aan. Uh, we, we vangen ze en dan gaan we ze bekijken, we gaan ze beschrijven. Heel veel van die vleermuizen zijn al gemerkt. Dus ik kijk dan wie het, wie het is, zeg maar, wie hier langs komt vliegen. Uh -huh. en het blijkt dus dat uh, inderdaad de jaren achtereen dezelfde individuen deze route gebruiken. Dat is wel echt leuk. Oh, ja. En hoe herken je ze dan? Uh, ze hebben een ring of een individuele chip. Oh, ik had het kunnen weten. Je ja, had het kunnen weten, je ja, had het kunnen weten. En, nou, en, en het leuke is als je ze hier dus loslaat met die individuele chip... Ja. En ze vliegen weer terug, dan worden ze dus daar weer geregistreerd. Dus dan weet ik ook een beetje hoe snel ze vliegen en al dat soort meer. Ja. Nou, ik zal hem niet van je werk houden. Ja, dat is goed. <laughs> heb jij twee bandjes nodig? Ik heb geen idee, maar jij <laughs> raadt het aan, dus... Uh... Je bent hartstikke licht gebouwd, toch? Oh, no. <laughs> ja, want jullie gaan met die zwembandjes het water in. Uh, ja, die moeten ervoor zorgen denk ik, dat uh, het hoofd droog blijft. Dus Kunnen jullie niet staan daar in het water? Oh, daar, oh, nee, daar is niet te staan, nee. dus het is uh, drijven geblazen. Het staat een beetje kinderachtig, hè? Ja. <laughs> zwembandje. Ja, we, we moeten nog steeds een één een eendekop erop uh, zien <laughs> ja, ja, Dat is nog niet, nog niet helemaal ja. goed. Maar ik hoor net dat jullie dus tot één uur vannacht misschien wel in het water drijven, zeg. Ja, ik hopelijk niet. Ik mag dan misschien op de kant zo meteen de vleermuisjes aanpakken. Dan blijf ik lekker droog, maar uh, ja, ja. Maar die mannen die in het water staan, die, die staan er die dus een Die staan al parten, even, hè? ja, precies. Ja. Dus die zullen het wel koud hebben straks. Ja. Iedereen heeft messen en zakjes. ze in, vleermuizen? Hier gaan de vleermuizen in uiteindelijk. Dankjewel. En dan gewoon uh, in je pak steken. Nee, niet in dat voorvakje. Oké, okay, dank je. Het is bijna donker, volgens mij kunnen ze zo komen, hè. Maar... Het gaat nu nog een kwartiertje duren voordat ze hier, voordat de eerste zijn. Maar goed, je kan nooit zeker zijn. Het kan dat ze gisteren slechte nachten hebben gehad en dat ze nu gewoon eerder zijn. We gaan ze niet horen, de vleermuizen. Jawel, jawel je gaat zeker wel horen, die vleermuizen. Maar uh, ja, pas als ze langskomen, vliegen liever. Uit en maar. uit. Oh. Yo! Contact. Mooi. Oh, hij heeft, snapt helemaal niet meer wat er allemaal gebeurt, denk ik. Nu ben ik hem aan het scannen. Maar ja. nou, hoor, dat is, een nieuwe. dat is een nieuwe. En die wist dat nog niet, die suffert, hè? Nee. Dat hij hier uh, regelmatig een net onder, het, uh, onder de brug hangt. En blijkbaar niet. <lacht> Zo, dat ziet er indrukwekkend uit, uh, Anne-Jefke. Weet je, de meetset? set De meet-set. Allemaal oh, instrumenten. Nou, gedaan. Oh, hij heeft hem in twee zakjes tegelijkertijd gestoken. Yo! Ja, er is weer een beest. Kijk, zie je, zie je, zie je, het werkt. De wet van Murphy. Weg, uh, ze wachten gewoon tot jij met zo'n zakje in je handen zit, hè? En dat lijkt het wel op. En totdat Thijs weggaat. Ach, wat een droppie. Kijk nou. Ja, is, is het nou... Een, net een jonkie? Het is een jonkie, want hij nee. is heel erg. Uh... Heel zwart en een beetje donzig. Uh -huh. hij poept van angst, hè? Nee, no, niet van angst. Ik nee? heb hem een, een tijdje in het zakje gezet. Uh -huh. En een spijsvertering is gewoon heel snel, want anders krijg je die 3000 muggen natuurlijk niet weg in de nacht. Ja. Uh -huh. Nou goed, en deze is nu ook aan het pissen. Dat is dan wel van angst. <laughs> God. En dit is een mannetje. Duidelijk te zien. Uh -huh. ja. ja, jochie. Huh? Ik vind ik helemaal niet leuk. Ja. En dat doe je natuurlijk allemaal omdat het niet zo goed gaat met de vleermuis. En je wil weten waarom? Ja. Nou ja, goed, ik weet, in feite weet ik al waarom. En dat is, dit is een gebouwbewonende soort die een hele grote groep in een gebouw woont. Mm -hmm. dus mensen vinden dat vervelend. Ja, en die verjagen dan de en vleermuis? En die verjagen die beesten dan helaas, ja. ja. En vandaar ook die nacht van de vleermuis? Ja, deze soort is wel een, aan, een van de aandachtssoorten, zeg maar. maar... Mm -hmm. De vleermuizen in het algemeen hebben wel bescherming nodig. Ja, ja, maar ook om er wat meer aandacht op te vestigen. En ja. ze laten zien dat het heus wel leuke beestjes zijn. Ja, zeker. Zeker. Aan ja, nuttige beestjes. Ik bedoel, één zo'n vleermuis... Ja, die dat zijn insecteneters. En ze eten tot 3000 insecten per nacht. Kijk. Ja, en dat zijn dan muggen. En iedereen heeft een hekel aan muggen. Dus iedereen wie, die ik dat vertel, zegt... Oh, geef mij maar een vleermuis in huis. Ja. Hanne ja. de Haarsma over het vleermuisonderzoek... En de droppies. Wie zelf vleermuizen wil zien en horen, dat kan. Aanstaande vrijdag en zaterdagavond is het de Nacht van de Vleermuis. En door heel Nederland zijn er dan excursies onder leiding van een gids. Ik kijk voor meer informatie even op onze website. Capella Istropolitana speelde het snelle deel, het allegro... uit het Concerto Grosso in C, groot van Arcangelico uh, Corelli. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Arcangelo heette die. Arcan... Ja, ik maakte er iets raars van. Arcangelo, Arcangelo. Corelli. Ja. ja, de Venolijn. zouden er nog mensen zijn... die dat telefoonnummer niet kennen. 035-6711-338. Wij kennen het in ieder geval... Uit ons hoofd. Hier is de Venolijn. Met Janne van Putten uit Hilversum. Het is dinsdag en tot mijn stomme verbazing ontdek ik... een bosje bloeiende herfsttijlozen. Colchicum autumnale. Het weer is wel erg van streek. Dag. Goedendag met Frans Jagers uit Boekel. Gisteren hebben wij in onze tuin de koninginnenpage gezien. Uh, nou, we hopen dat de kooliebrieflinder ook nog een keer komt. En dan wordt zelfs een natte zomer weer hartstikke goed. Dag. Jaap Siebel, Dalfsen-Overijsel. In onze voortuin staat op acht meter van het huis een drinkbak voor vogels. Vorige week hadden we een uitzonderlijke badgast. Rond het middaguur streek een grote vogel neer... en maakte wel twintig minuten gebruik van ons vogelbadje. Het was ongelooflijk een wijfjeshavik. Midden in een woonwijk, vlak aan de straat. Ongelooflijk. Met Bert Lever uit Vledder. Op zondagmiddag vond ik op een wandeling in een gedeeltelijk drooggevallen ven... tientallen blauwe gentianen tussen het gras. Een werkelijk schitterend gezicht. Met Suzanne uh, Korthof uit Beeldhoven. Ik heb twee laatstelingen te melden... Afgelopen zondag zagen wij twee geerzwaluwen over onze tuin vliegen. En de merelman die altijd in onze tuin komt... is de laatste merel in de wijk die nog zingt. Maar hij zingt wel tamelijk zachtjes. En dan heb ik nog twee eerstelingen. Sinds afgelopen maandag kun je in de botanische tuin in de Uithof... weer af en toe de herfstzang van de Tjeerstjaf en het roodborstje horen. Uh, goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin weer in Wassenaar. De hele vorige week zag en hoorde ik een paar nerveuze fietissen als ik in de buurt van mijn composthopen kwam. Ik begreep er niets van, want waarom gaan anders nogal schuwe vogeltjes... op een paar meter afstand zitten stressen? Afgelopen maandag kwam de oplossing. De twee hebben een nest. In een paar dichte struiken, net naast de composthoop... en vlak boven de grond. 15 augustus. Een fietesnest. Geen vroege, maar late vogels, denk ik... Maar wel dappere dodo's als je met kou en regen nog een nest jongen grootbrengt. Nou, de echte fans van de venolijn kan ik uh, verblijden, want straks tegen tienen nog een stukje venolijn. Twee radiozenders verderop heeft u vast al uh, gemerkt... Uh, dat het heden weekend in het teken staat van Lowlands... het muziekfestival in Biddinghuizen. Lowlands profileert zich de laatste jaren steeds meer als bewust festival... met groene campings, duurzame catering en biologische voeding. En een festival als Lowlands dat zich als bewust profileert... kan niet zonder het thema Fairtrade. Verslaggever Rolf Hartogensis moet daarvoor met de billen bloot. Wat is dit nou weer? Dit is uh, een plek waar je je vuile onderbroek kan inruilen voor een duurzame, schone onderbroek. Hangen daar nou allemaal oude onderbroeken? Ja, er zijn mensen, dat is een stuk of twintig, dertig mensen, die hebben hun uh, onderbroek hier omgewisseld. Ze hebben hun eigen uh, onderbroek gewassen in die wasdobben. Oh, dat moeten ze nog wel? Ja, ze moeten hem even zelf uitwassen op de hand, met uh, natuurlijk met ecologisch uh, wasmiddel. En uh, daar krijgen ze een mooie, duurzame onderbroek van ons terug. Een goede deal. Geef mij maar een nieuwe onderbroek. Ja, dan moet je even je uitkleden en, en wassen. Ik houd hou het handdoekje al even vast. Dank je. Erik van Eerderburg, festivaldirecteur van Lowlands. Lowlands en Duurzaamheid, dat is, een, dat is een goed huwelijk, hè? Ja, nou ja, kijk, ik vind dat als je zulke grote evenementen doet als wij doen... voor een jong publiek die de komende 50 jaar waarschijnlijk nog op deze aardbol rondlopen... dat we dat heel serieus moeten nemen en dat we daar ons uiterste best voor moeten doen... om zo schoon mogelijk en zo... ...verantwoord mogelijk te produceren. Dat zegt iedereen. Ja, maar er zijn heel veel mensen die praten er alleen over. En wij proberen ook echt iets te doen. We hebben eigenlijk alles wat logisch is en makkelijk is en haalbaar is... ...hebben we nu wel zo'n beetje gedaan. We hebben aan de bron en wat onderzoekjes... ...hoeveel stroom er nou uit welke generator nou echt nodig is en, en dat soort dingen. Als je echt schoon wilt worden, dan zul je echt... Andere producten moeten gaan maken. En dan zul je echt met andere technieken moeten gaan werken. En die moet je dan gaan ontwikkelen. We zijn dit jaar nu aan het meten hoeveel stroom we eigenlijk in zijn geheel gebruiken. Dat gaan we in modellen zetten. En dan gaan we kijken of we aan kunnen sluiten op de vaste infrastructuur die hier ergens in de buurt uh, in de grond uh, zit. En dan gaan we samen met Alliander een nieuw soort transformatorhuisje maken. Het is op zich geen nieuwe techniek, alleen het is, er is geen mobiele techniek voor... die je op allerlei evenementen in kunt zetten... en die je eigenlijk gewoon op een vaste infrastructuur kunt planten. En, en dan in plaats van generatoren dus gewoon vaste stroom hebt, zoals je dat ook in de stad hebt. Dat wordt een investering, dat weten we wel. Maar omdat je tien jaar lang hier nog kan zitten... En je ieder jaar eigenlijk belachelijk veel geld uitgeeft aan stroom. Nou, zou dat dus best haalbaar kunnen zijn. Je hebt hier lol in, hè? Ja, ik vind het heel leuk om dat zo te doen, ja. ja euh, leuk en nuttig. En daar heb je, neem ik aan, ook, het publiek voor nodig. Is, is het Lowlands publiek ontvankelijk voor, voor zulke dingen? Nou ja, deels wel. Uh, we hebben nu uh, al uh, een paar jaar uh, dat we begonnen zijn met de uh, Green Ghetto's. Dat zijn. Uh, als je hier de campings op liep, uh, een paar jaar geleden was het en ook dit, dit jaar zeker ook, is het een enorme bende. Maar je merkte wel dat je zag steeds op, op het veld steeds vaker een aantal vierkante meter... waar dan in het midden een founderszak mensen die hun eigen rotzooi opruimen. En ik dacht van ja, eigenlijk moeten we dat gaan accommoderen bij de mensen. En zeggen van nou, als je op een schone camping wil staan dan kan dat. Dit is camping 1, is een schone camping... En weet je hoe dat komt? Dat hij schoon is? Omdat je hem zelf schoon houdt. Het werkt er voor geen meter. Jawel, dat werkt wel aardig. Het is in ieder geval een stuk minder vuil. Er worden veel minder tenten achtergelaten. Uh, het is echt een stuk schoner. En het zijn gewoon mensen die zelf graag schoon op een camping staan. Waar kriebelt het nog? Waar, waar wil je naartoe? Ja, we, we nemen het gewoon stap voor stap. Water en stroom zijn dit jaar onze speerpunten. Transport is ook een enorme vervuilende factor. We komen hier 1100 vrachtwagens met rotzooi deze kant op. En die moeten ook weer terug. Onderzoek wijst ook uit dat de grootste vervuiler van een festival... is de bezoeker die met de auto komt. Het is de grootste CO2-uitstoot. Daar moeten we ook naar gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Carpoolen is al heel goed tussen de oren. De helft van de bezoekers komt weer met de auto. De andere helft komt met, met openbaar vervoer. We rijden met pendelbussen. Maar hier op het terrein... Veel zwaar materieel, wat kleine dingen die we al gedaan hebben. Die grote betonblokken die we nodig hebben, dat, dat tenten niet omwaaien en, en torens niet omwaaien. We hebben op een gegeven moment gezegd, die nemen we niet meer. We kopen gewoon een heleboel tweedehands watertanks. Dan doen we duizend liter water in, zet je er twee in zo'n toren. En die slaan we hier ergens op bij een boer met een lege schuur. Veel minder transport. En, en dat soort dingen zitten we eraan te denken. Kunnen we dat nog slimmer gaan doen? Stap voor stap. Festivaldirecteur Erik van Eerdenburg over Lowlands en duurzaamheid. En de onderbroekenactie uit het begin van de reportage is een opmaat naar de Dag van de Duurzaamheid. Onder meer georganiseerd door Urgenda. De oude ingeleverde boxershorts en slipjes worden niet weggegooid, maar gerecycled. Ja, wat ze er dan precies mee doen, recyclen, ja, of ze zonder... Maar trek je hem dan weer opnieuw aan, in je onderbroek? Of ja, wat? Nee, ja, of ze... hoe re recycle je een onderbroek? Nee, ik geloof dat ze het materiaal weer uh, hergebruiken. Dan ah. krijg je een stropdas van uh, slipjes, zeg maar. <laughs> nee. Straks meer Lolens en tot uh, Nieuws en Ster muziek die je daar op Lolens vandaag vast niet hoort. The Garden of Dreams, een Chinese evergreen... uitgevoerd door de Singapore Symphony Orchestra... onder leiding van Chu Oi. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws gelezen door Dick Terhark. Ontdek de vleermuizen Tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op Excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl Bij een woningbrand in Roermond komen zes kinderen om het leven...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 In de Libische hoofdstad Tripoli lijkt het relatief rustig na de beschietingen-explosies van gisteravond en het begin van de nacht. Wel wordt her en der af en toe geweervuur gehoord, maar er lijken geen zware gevechten te zijn. De opstandelingen zeggen dat ze in de buitenwijken van Tripoli staan, maar volgens de autoriteiten zijn ze vernietigd en gearresteerd.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 En in het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 12 in zitten om het leven gekomen. Drie mensen overleefden de crash. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking neemt snel toe en vooral in het zuidoosten is er de komende uur al buien geregen. Vanmiddag neemt overal de buienkans kans toe en vooral in het midden, zuiden en oosten van het land is er een grote kans op onweer en zware windstoten. Ook hagel behoort tot de mogelijkheden.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 Ooit de crackgebruikers gezien? Of de film Porzellan, Iso, Shizu, Kuchentaat, des neurodamedischen Brockenfalls im Café Strohle, want dat alles ganz teuer. Fast in your belts. Erik van Lieshout, vanavond om kwart over acht, Nederland 2, in VPRO Zomergasten. Ja. Het is even na half negen tijd voor onze columnist. En dat is... Lydia Rood. Schrijfster en oud-actievoerder Lydia Rood kwam een paar weken geleden... zomaar weer eens aanwaaien hier bij het Capitool in Straveland. Ze was in de buurt en ze dacht, laat ik mijn hoofd dus om de, om de hoek van de deur steken... waarop wij de kans grepen om haar weer eens uit te nodigen voor een column. laatste keer was alweer... Twee jaar geleden, Lydia? Ik denk het. Ja. Ja. Het werd weer eens tijd. Hier is live Lydia Rood. Op dit eigenste landgoed, hoofdkwartier van natuurmonumenten... gingen een vriendin en ik voorgoed uit elkaar. Na een discussie over natuurmonumenten. Zij en ik beleefden onze kinderavonturen samen. Kregen op onze kop als we te lang bramen hadden geplukt. Leerden elkaar hoe je een eigenwijze pony voor je karretje spande. En hoe je hem terug naar huis kreeg als hij dacht aan een rengalop over de hei. Er zat genoeg groen in onze jeugd voor een leven lang zonder depressies. Maar toen verhuisde ik naar de Randstad en zij werd boerin. Ik ging van Lieverlee elk grasprietje verheerlijken... terwijl zij het zag als koeienvoer. Koeien waren voor mij landschapsaankleding. Zij dacht aan liters per vierkante meter... Na het afschaffen van de meeste landbouwsubsidies bedacht mijn vriendin dat ze kon verdienen aan mensen die heerlijk roepen als ze mest ruiken. De boerderij is nu, behalve een boerderij, ook een recreatiebedrijf waar stadjes leren wat een boerderij ook alweer was. Diezelfde stadjes fietsen door het struweel en denken dat hekrunderen hier horen. Wilde zwijnen vinden ze lief en herten mogen niet dood. Wild krijgt zijn eigen wegennet, de korenwolf wordt teruggefokt dol op rentmeestertjes spelen maar dan durven ze geen wolven uit te zetten mij kan de natuur niet wild genoeg zijn dat doodknuffelen van dieren vind ik onnatuurlijk varkens liggen echt liever niet met een strik om hun nek in het bed van eenzame vrouwen koeien zouden dolgraag hun eigen kalfjes zogen maar ze zijn zo stom om zich door ons te laten melden melken, pech je hebt ook mieren die luizen houden voor de melk slim zijn loont Skeletten in de Oostvaardersplassen? Nou, en? Dat gemekker over hekken vind ik onzin. Elk gebied is begrensd. Door bergen, rivieren, zeeën. Vroeg of laat is de ruimte op. Ja, en dan sterven de zwaksten. Niet overzeuren, je krijgt zelf ook geen spuitje. Natuurmonumenten is een commerciële organisatie, zei mijn vriendin Vinnig. Het zijn de boeren die aan landschapsbeheer doen. Ja, dat zegt minister Hobbyboer ook. Maar persoonlijk vind ik juist haar boerderij Annex Recreatieinrichting behoorlijk commercieel. In de stal blijft s'nachts de radio aan, omdat de melkproductie daardoor wordt opgestuwd. Hoe natuurlijk is dat? We hadden bij ons, zei mijn boerin, een poel vol knoflookpadden. Natuurmonumenten kocht hij van de boer. En nu? Weg knoflookpad. Maar de boer had hem dus wel verkocht. Herverkaveling gromde ik. Afgestoken waterkanten, doodgespoten torretjes, suikermais. Ja hoor. Wildroosters sneerden ze terug. Hekrunderen, paddengootjes, tien gemeten. Afijn, ah, het liep hoog op en oud zeer kwam boven. En op een steenworp afstand van hier gingen we na 51 jaar voorgoed uit elkaar. Vat dit op als een allegorie over Nederland. Het wordt de boeren tegen de stadjes. En de oorlogsslachtoffers zijn hoe dan ook de knoflookpad, het wilde zwijn en vooral het knuffelvarken. De Spaanse componist Manuel de Falla tekende voor Danza del Juego de Amor uit het ballet El Amor Brujo. God, wij vroegen nog aan Lidia Rood. Lidia, is het nou echt waar dat verhaal over jou, en je vriendin, en die ruzie? Ja, het is... Echt waar, goh. 51 jaar vriendschap. Stadjers en boeren met hun verschillende meningen... die allebei zo belangrijk zijn voor de natuur in Nederland. Dat vraagt toch bijna om een bloemetje. Ik weet niet of dat programma nog bestaat, maar <laughs> misschien kunnen wij er iets aan doen. We gaan Caroline Dennis bellen. Onze uitzending staat vandaag ook een klein beetje in het teken van het Lowlands Festival. Niet zozeer van de muziek, dat kan 3FM veel beter... maar van het duurzame karakter van het festival. Verslaggever Rolf Hartogens is neus dit weekend rond op het festivalterrein. Ik vind het ongelooflijk. Wat, wat zien we het voor ons, Suzanne? Nou ja, dit is de Urban Mine. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, je kan het zien een soort uh, zwembad vol met uh, oude mobieltjes of gebruikte mobieltjes. Uh, sommige zijn nog geschikt om uh, weer her te gebruiken, maar wat hier nu allemaal ligt, is echt eigenlijk bedoeld om gewoon uit elkaar te halen, de grondstoffen eruit te strippen en de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Laten we er even in. Ja. Dat klinkt al lekker. Voelt er goed? Suzanne Afman van Stichting Fairphone, waarom staan we in een bak met oude mobieltjes? We staan hier omdat we eigenlijk aan mensen willen laten zien dat er grondstoffen in je mobieltje zitten en dat die grondstoffen ook nog bepaalde waarden hebben. Helemaal als je je mobieltje inlevert, zodat die gerecycled kan worden. Zodat hij uh, uit elkaar gehaald kan worden en mensen de grondstoffen gewoon weer kunnen gebruiken voor nieuwe mobieltjes. Wij willen dat eigenlijk aan iedereen laten zien, omdat heel veel mensen ja, weten dat niet. Dus mobieltjes blijven een beetje liggen in keukenlaas of er uh, ja, gebeurt niks mee. Terwijl bijvoorbeeld in Katanga in Congo mensen de mijnen in moeten om die grondstoffen eruit te halen. En dat gebeurt vaak in conflictgebieden en niet op, hele, op een eerlijke manier. Ze krijgen geen eerlijke prijs voor hun goederen. en uh, ja, Wij proberen daar nou op deze manier uh, verandering in te brengen. Wat is dan deze manier? Wat kunnen we nou precies doen? Nou, wat je hier bijvoorbeeld ziet, deze twee jongens aan het doen zijn... die hebben net in de mijn mobieltje eruit gehaald. Ze zitten gewoon met de twee uh, dat, dat ding uit elkaar te peuteren. Ja, ze zijn hem echt helemaal aan, het, uh, ja, helemaal aan het slopen, zoals je ziet. En dat gaat soms met een beetje gepast geweld. Maar uh, ja, het, het idee is gewoon echt om hem te strippen... en uh, te kijken wat zit er nou allemaal in en uh, uh, wat kun je eruit halen? Dus we hebben, ja, je ziet allemaal schroevendraaiers en wat je er allemaal voor nodig hebt. We hebben daar zelfs een verfbrandertje, een oventje. Waar je even plastic eraf kan smelten, zodat je gewoon makkelijker bij de onderdelen kan. Dus je kan hem hier echt zelf gewoon je grondstoffen delven uit de mobieltjes die je in onze Urban Mine gewonnen hebt. En die Urban Mine, dat, dat zijn dus de telefoons die hier liggen? Dat zijn echt duizenden? Ja, het zijn er 15.000. Ja. En dan kan ik gewoon in gaan graaien en dan eentje uit elkaar gaan halen? Ja, ja als je wil kan je er een duik in nemen, je kan erin gaan rollen en uh, neem mee wat je denkt dat uh, veel waarde bevat. Heerlijk, dat heb ja. ik nou altijd al willen doen. Ja, ga je gang. Ja. Jullie zitten gewoon lekker te slopen. Voor het goede doel. Voor het goede doel. Die klinkt makkelijk. Gewoon slopen voor het goede doel. Ja. Leuk toch? Je hebt de telefoon gevonden? Ja, dit is hem hoor. De Motorola Micro Tak. Ja. Met uh, uitschuivbare antenne. Ik ben net B100. Dus... Die wil jij hem niet slopen? Nee, eigenlijk wil ik deze wel. stiekem wil ik deze wel in het echt hebben eigenlijk nog. Gewoon uh, retro en. Uh... Ja, mooi klepje. Geen functie. dus... Uh... dus je zit niet te slopen om het te... om het te slopen eigenlijk. Ook wel. Ah, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ja, op een gegeven moment is thuis alles uit elkaar. En dan kom je hier en dan mag je weer slopen. Dus ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Slopen voor het goede doel. Dit weekend dus in Biddinghuizen. En later in deze uitzending gaan we douchen op Lowlands. Welkom in tuinreservaten.nl we zijn nu iets meer dan vijf maanden bezig met dit project. En we hebben een mijlpaal binnen handbereik. Er hebben zich tot nu toe ruim 3900 tuinbezitters aangesloten. En als het in dit tempo doorgaat, kunnen we aanstaande week de 4000ste begroeten. Dat, uh, daar gaan we niet stilletjes aan voorbij. Dat tuinreservaat nummer 4000 wordt in het zonnetje gezet. Met uiteraard het mooie houten bord met logo en een aantal mooie tuinboeken. Wie wordt de gelukkige? U kunt zich aanmelden via de website tuinreservaten.nl. Als u voldoet aan een paar eenvoudige regels die uw tuin diervriendelijk maken. Voor alle informatie kijkt u op tuinreservaten.nl. En daar vindt u trouwens ook de tuinreservaten die u deze week kunt bezoeken. We zijn toe aan het negende liedje van Loebis. En ook dat staat vandaag in het kader van uh, tuinreservaten. Want niet alleen achtertuinen en voortuinen en daktuinen, geveltuinen <laughs> kan je diervriendelijk aanleggen en onderhouden. Dat kan ook heel goed met die duizenden kilometers groen die langs de weg liggen. Wietske Loebis maakte de tekst. Bas Maré gaat het zingen. En componist Johan Hogeboom speelt piano. <middels> Er staat een klaproos in de bern Het diepste rood, het groenste groen Naast korenbloem en akkerscherm Verschrikkelijk zijn beste doen Een wandelaar vertraagt zijn gang En veegt de tranen van zijn wang Daar heb je de plantsoenendienst Gebronsd, behaard, gegroefde smoel Van heel de bol het masculienst Maar toch die gratie, dat gevoel. Hun schep en schoffel gaan sereen Met liefde om de bloemen heen Natuurlijk vogeltrek Natuurlijk bij je zwerm Maar let eens op de zomer de zomer in de Bern Een fietser plukt wat bij elkaar Ontdoet de wortels van het zand Hij denkt de hele weg aan haar Hij heeft de zomer in zijn hand Daar slingert hij over het pad langs Madelief en Klaverblad Natuurlijk zomerzon, natuurlijk zonnescherm. De zomer op zijn mooist is, de zomer in de berg. De zomer groot en vier en ver, wat restte ons aan liefde? Zonder zomer. In de Bair. Bas Maree zong berm van Wietse Lubis. De wereld zit soms raar in elkaar. Worden we door Wageningen al weken bang gemaakt... voor een muggenplaag die eraan zit te komen? Gaan ze daar nu zelf steekmuggen uitzetten? Bij wijze van experiment. Vrijdag werd aan pers en publiek uitgelegd wat het doel hiervan is. En daarna ging het naar de vliegkooien... waaruit ze losgelaten zouden worden. Jeannette Paramoor wilde dit liever niet afwachten... en ging met onderzoeker Piet Verdonschot naar muggen kijken... op de kweeklocatie in het lab. Jeannette veilig achter glas. Dit is het lab. Dit is het lab, ja. Ik ben mijn uh, otan vergeten, is dat, uh, kan dat kwaad? Nee, dat kan geen kwaad. Er zijn er wel een paar ontsnapt, zojuist. Want hier is het allemaal bakken, daar liggen glazen platen op. Hier worden larven gekweekt. Hier worden larven opgekweekt, ja. 300.000 eitjes hoor ik. Ja, we hebben 300.000 eitjes uitgezet. Ja. Dus we hebben in een periode van 10 dagen ongeveer 1000 ei verzameld. Mm -hmm. eh, gekoeld, bewaard. En... Die komen toch uit, maar dat duurt van tien dagen. Ja. En even voor de duidelijkheid, wat jullie willen weten is hoe ver kunnen die steekmuggen vliegen? Ja, dat is de kernvraag. Ja, dat wisten jullie nog niet. Nee, voor de huissteekmuggen in ieder geval. Voor malaria muggen er zijn er ideeën van. Mm -hmm. Maar voor de huissteekmuggen is het onbekend. Ja. ja, er wordt nu wat uitleg gegeven natuurlijk. En je ziet wel Even kijken. Uh, Snacht uh, aantal uh muggenpoppen zijn volwassen muggen geworden. Ik vind het geen fijn gezicht, al die muggen daar in die bak. Nee, oh. hey. ze zien er toch uh, prachtig uit als je let, ze onder ja. ja, een microscoop legt. Dat is helemaal geweldig. Complexe hè? Bouw, bouwplannen. Ja. Ja. Ja. En een vrouwtje kan wel 300 eitjes leggen? Ja, per keer. per keer. Dat kan ze wel drie, vier keer doen. Ja, en zo'n cyclus is dan een week, tien dagen ja, worden. Dus ja, dat kan ongelooflijk hard gaan. Als het echt hard gaat, dan hebben ze in, in drie cycli of zo... En, uh, meer dan een miljoen nakomelingen. Nou, dit is dus het lab, hè? worden de larven gekweekt. En dan? Ja. Wat ga je dan met die bakken doen? In principe kweken ze in, in het lab alleen maar als larven op, en Dan gaan ze dus naar de tenten buiten, waar we het experiment mee doen. We hebben speciekuipen buiten. Die zijn eigenlijk om de eieren te verzamelen. Uh -huh. En de laatste dagen hebben we daar ook alle lagen voor uitgeschept. En daarmee vullen we onze eigen populaties in de tenten aan, om het uitvliegproces, dus een verpopping, in de tenten te laten plaatsvinden. Hou je Niet zo. In, ik sla ze meestal dood. Moet <lacht> niet tegen die manier hier, zeggen? Want ik doe het zo onderzoek. Nu. Nee, ik echt ook wel, al hè? Als ze ja. op mijn slaapkamer zitten. Ja. Zullen we naar de buitensituatie even gaan? Ja. Het is niet zo simpel als het verzamelen van steekmuggen. Het is namelijk slechts het buitenzetten van bakjes. Je doet er gewoon wat rottend blad in en dan doet de natuur zijn werk wel. We hebben 50 van dit soort kuipen hier rondom het gebouw staan. Dus alle eieren, alle volwassenen die we verzameld hebben, die hebben we ook hier van verzameld. Die zijn echt gewoon locatie-eigen dieren. Die volwassen steekmuggen zetten hun eitjes af, heb ik verteld. Die vlotjes die drijven op deze kommen. Sommige vlotjes missen we. Dat betekent dat er ook larven ontwikkelen in die bakken. En dat zal ik even laten zien. Het is de zogenaamde dipper. Het is slechts een wit bakje met een steel. En de kunst is niet uh, de larven zoodanig te verstoren. Want ze ontsnappen onmiddellijk naar de bodem toe. Dus je moet ze gewoon heel snel scheppen. En dat gaan we nu even doen. Dan hopen dat het lukt. Nu zie je dat er een aantal poppen en een paar larven in zitten. Als er grote dichtheden zijn, maar hier vangen we de eitjes weg, dan, dan zitten er mensen die nu in het veld op, die kunnen er wel 100 of 200 in zo'n schepje hebben. En we hebben dan 40 bakken, Straks waar we nu dadelijk naartoe gaan, naar de tent. Ja, want daar worden ze dan uh, ingestopt, hè? Daar worden de eieren, de eieren ingestopt. Die komen daar eigenlijk onmiddellijk uit. En hoeveel muggen zitten daarna? Uh, mijn schatting is dat er 8000 hebben. Van de 300.000? Ja, ja, ja, dat is een beetje karig. Dat is wat karig, ja. We ja. hebben geen gunstig weer gehad, dus we hebben wat sterfte gehad. Er treedt ook cannibalisme op. En eh, daardoor zijn de aantallen wat lager Als we hadden op 40.000 gehoopt. Ja. Dus we zullen het dan met een kwart van moeten doen. Nou goed, straks is het grote moment. Hè. Dan gaan we naar de tent toe, dan ja. worden ze losgelaten. Ja. Waarom willen jullie dit nou weten? Hoe ver ze kunnen vliegen? We willen dit weten omdat in de waterbergingen en in natte gebieden... daaronder worden in de planologie heel veel problemen ontmoet met bewoners die protesteren tegen de aanleg van die gebieden. Omdat ze vrezen dat er overlast ontstaat. Wat nu de belangrijke vraag is, is van hoe ver kunnen ze dan vliegen. En hoe moeten we dan die waterberging inrichten. En hoe ver moeten ze wegleggen om te zorgen dat er geen overlast voor de onwonenden ontstaat. Jullie gaan ze dan lokken, invallen. Ja. Hè, want je moet op een of andere manier erachter komen hoe ver ze vliegen natuurlijk. Ja, we gaan met CO2-vallen werken. Die hangen inmiddels al in het gebied. CO2, dus, waarom? Dat is uh, de, de koolzuur die je uitademt. En elk gewerveld dier eigenlijk uitademt. Steekmuggen gesteken namelijk nou niet alleen mensen, maar ja. ook dieren. Dan mogen ook niet te dicht in de buurt komen. Nee, dan want dan beïnvloeden we even... het experiment. Ja. We hebben geen extra vallen nodig. <laughs> nou, op naar de tent maar. Ja, leek me wel. Ja. Okay. Nou, zie jij ze? Nee, niet zo. Of in het water of in de bomen. Ja, dat denk ik, hè, die coniferen. Zou jij die tenten in durven? Nee, ik denk het niet. 8000 muggen, hè? Nou, over de hele tenten verspreid, hè. Ja, dat is waar, maar toch? Dat is toch 2000 per tent? Ja, dat is best veel. Weten de boeren in de omgeving ervan? Ja, alle boeren zijn op de hoogste verstand. Ja? En wat vonden ze ervan? Ze oh, dus vinden het helemaal niet erg, in tegendeel. Ja. Er staan ook vallen nog buiten het gebied. Ja. En de boer die daar de koeien heeft staan, die, uh... die vindt het prima. Zijn ze wel gewend? Zijn ze gewend. Ja. Nou, vier grote tenten he, staan erop gesteld. En inderdaad, overal om me heen waar ik kijk, zie ik die vallen hangen. Ja, precies. Dit is het grote moment. Het is bijna daar. Ja. Nou, je hoeft mij niet te zeggen dat ik weg moet, ik ga vanzelf wel <laughs> weg. Ja. ja, Ja, en een paar tellen later opende onderzoeker Piet Verdonschot de vier tenten. Al bleef die muggenzwerm vooralsnog nog even uit. Piet Verdonschot, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn alle muggen inmiddels uitgevlogen? Ja, de muggen kunnen allemaal rond gaan vliegen, want we hebben de tenten volledig ondermanteld. En oh. dat betekent dat de muggen eigenlijk zich kunnen gaan verspreiden. Dus hoe dan ook zitten ze niet meer in die tent? Dat is een ding wat zeker is. Nee, ze zitten zeker niet meer in de tent. Nee. En wat ik me nou afvroeg is, uh, leuk, dus die muggen laat je los en die vliegen rond. Uh, ja, je kan die beesten niet uh, uh, ringen, lijkt mij. Dus hoe weet je dan dat het om jouw muggen gaat als je ze weer hebt gevangen? Ja, dat weet je dus ook niet zeker. Uh, je weet dat je er een groot aantal hebt toegevoegd aan wat er lokaal zit. Mm -hmm. En uh, die, die, die toevoeging, uh, die proberen we uh, te ontrafelen van wat er zit. En daarom hebben we ook een uitgebreid uh, meting verricht naar de larvenpoppen en verspreiding en ook de volwassenen de dag voordat de tenten open gingen... Uh, om te zien hoe de verdeling van de muggen de dag voor het experiment was in het gebied zelf. Ja, een soort nulmeting is er ook gedaan. Ja. ja. Maar ze zijn niet op enige wijze ook gemerkt, bijvoorbeeld, die muggen? Nee, nee ze zijn niet gemerkt. Dat kun, kan in principe wel met de fluorescerende stof. Uh, alleen dan moet je de muggen echt in het laboratorium opkweken... omdat het kleuren uh, eigenlijk met een soort uh, nevel gaat... En het nadeel is als je ze in de lab uh, opkweekt, dat ze, je dan een zwakkere populatie krijgt en ook vaak dat ze niet paarden. En als ze niet gepaard hebben, gaan ze ook niet steken. Nee. Maar dan heb je in theorie, kan je dus fluoriserende muggen kweken, begrijp ik dat nog goed? je kunt uh, muggen fluoriserende stof op hun vleugels doen. Uh, je kunt die stof uh, rond laten, een soort stof wat neerslaat op de vleugels. Oh. Maar dat hebben jullie in dit geval niet gedaan? Nee, we hebben bewust gekozen om dat niet te doen. Nee. Nou dient het experiment om het vlieggedrag van muggen in kaart te brengen. Heeft u al muggen teruggevangen? Ja, ja. We hebben al muggen teruggevangen. We, zitten, we hebben een paar interessante waarnemingen gedaan. Ten eerste is de schatting dat er nog een derde tot de helft van de populatie op de plek van de tenten... Mm -hmm. Die zijn nog niet rond gaan vliegen. Dit zijn hangmuggen, ja. Ja, een soort hangmuggen, ja. Hadden we ook wel verwacht. Dus uh, dat uh, is een van de hypothesen dat uh, ze niet onmiddellijk allemaal gaan verspreiden. En dat hebben ze dan ook echt niet gedaan. Dan uh, hebben we een interessante waarneming dat uh, de aantallen die aan de buitenkant van ons terrein zitten, dus op 250 meter en in de krietkragen, dat daar duidelijke toenames en aantallen muggen ja. En dat zou betekenen dat de eerste die zijn gaan vliegen ook daadwerkelijk 250 meter vliegen. 250 meter? Ja. Of, of naar de structuur gelokt zijn van de rietkragen waar het hele terrein mee omzoomd is. Dan denk ik van, nou dat is toch helemaal niet zo ver eigenlijk, 250 meter. Nee, is ook niet zo ver, maar we vermoeden dat ze eigenlijk uh, misschien slechts 50 tot 100 meter zouden bewegen. En uh, dat zou ook heel goed kunnen als de structuren waren, maar het is een open, kaal terrein... En dit is een soort, ook weer een soort nulmeting van in, als ze in kabelterreinen een bepaalde afstand afleggen, kunnen we ze dan uh, beïnvloeden door uh, bossages aan te bieden vlakbij ja. de broedplek? Want dat is uiteindelijk de basisvraag die wij moeten beantwoorden. Zodat ze een beetje van beschut plekje naar beschut plekje kunnen vliegen? Precies, ja. Dat en is het idee. De, en daar hun trooien kunnen vinden, zodat uh, zo de muizen of de kikkers of zo, zodat ze in die bossages rondom de broedplekken brood, blijven hangen. En dan weer hun eieren afzetten in die broedplek, zodat ze niet verder komen en dus ook niet de bewoning uh, gaan opzoeken. Nee. En hoe lang, hoe lang loopt het experiment nog? Uh, deze metingen gaan minimaal drie dagen door, omdat we ook vermoed hadden dat er een geleidelijke verspreiding van de muggen zou gaan plaatsvinden. Uh, en af en na die drie dagen besluiten we aan de hand van de getallen die we dan vinden, hoe... Of we nog langer doormeten als we het wat uh, slopen zijn. Of als ze echt in drie dagen allemaal verspreid zijn, dan, uh, dan stopt deze fase. Dus dit eerste experiment. Ja. En dan hoeven dus mensen in de toekomst zich niet zo'n zorgen te maken over uh, dat ze belaagd worden door muggen in nieuwe woonwijken. <laughs> als we dan uh, een goed advies kunnen uitbrengen van hoe je uh, bossages in of rondom. Uh, waterberging kunt aanleggen. Wij noemen dat muggenbulten. Dat zijn bultjes in de berging waar dan bossages op groeien. En die aantrekkingskracht hebben voor die muggen. Als, dat dan, als we kunnen aantonen dat het goed werkt, dan hoeven mensen zich niet zo'n zorgen te maken. Dan is hm. geen paniek. Nou, een prachtig experiment. Bedankt voor de uitleg. Piet Dank Voedonschot. Dankjewel, hè. Bye. En nog niet gestoken, dus. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT's.